A change till I'm finally left with a minute. Tell me to relax, I just did. Yeah. Maybe I don't know, and I should change a feeling that we share. It's a shame.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 ...van Bloemendaal tegen Tilburg. En verder uiteraard ook in deze zondag in Kennenblad... ...uitgebreid aandacht voor Bevrijdingspop. De vijf mei vijf... aanstaande. Ja, we gaan om half vijf bellen met de voorzitter van Stichting Bevrijdingspop Haarden. Niemand minder dan Marcel Sukkel. En die gaat ons even de laatste updates vertellen...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 En natuurlijk ook veel muziek uit die tijd. En zo gaan we gaandeweg richting Heden. De hele dag bevrijdingsdag op vier radiosinders tegelijkertijd. Dat mag je absoluut niet gaan missen. kommt die wenn dieses ist gar Herr Kommissar auch wenn sie ander Meinung sind den Schnee auf dem wir alle fahren, jedes kind jetzt das The weather van Falco en der commissar. Vanmiddag heel veel sports bij zondag in Kennemerland. We gaan weer snel over naar het voetbal. De wedstrijd Bloemendaal tegen DSK Tjerk. Hoe is het daar? Ja, maar de wedstrijd eh, met eh, drie minuten auto's in de tweede helft. En, eh, net al twee kansen voor Bloemendaal. Het, het was eerst Toon Wieren die hem een goed schot los liet. En eh, die kwam net eh, aan de verkeerde kant van de paal uit. En daar was die kans gekeken. Daarna was er een goede vrije trap van Gijsjan Volgeef. En eh, die komt eh, Tim Jones ook pakken en die schoot de kant van de paal. en dan was de vrije trapper. Gijs nog hem ook heel goed op zijn patoffel. En de keeper kon net wegboksen. En toen was het paal John die hem er zat kon in maar Maar werd wederom van de lijn gehaald. Dus het is weer op het begin van de eerste helft. Het is exact een kopie ervan. kansen weer aan beide kanten. Maar nog steeds 0-1 voor DSK. En dat betekent dat er nog drie kwartier doorvoeren. Dat keihard gewerkt zal moeten worden natuurlijk. Om die overwinning hier binnen te slepen. Uh, op, het, uh, op het eigen veld. En als DSK nu probeert een aanval op te zetten. Via de rechterkant van het veld. Uh, de rechterkant deed de bal nog steeds tegenover. Zo krijg je van Sebastian Thomas wijzer. Sebastian Thomas uh, herover die bal. En moet we nu gaan geven. Gaan we kijken hoe die heen kan spelen. Plaatsen dan een Gijs-Jan Poelgees. gijs, gijs, Poel. gijs terug naar Sebastian Thomas. Sebastian Thomas lang op Paul John, Paul John pak die bal goed aan. Krijg meteen één man in zijn rug. Plaatsen we heel goed richting, uh, richting Woutersnel. Woutersnel meteen door naar Paaltje. Maar die bal is te hard. Dat betekent dat, uh, dat die er niet bij kan komen. En die bal die gaat over de woning heen. En dat betekent uh, dat er ingooi komt voor uh, Bloemendaal. En dus gijs Jean die wel die herhalen en uh, om een snelheid te maken in het spel om dus, uh, die druk te houden op het doel van uh, DSK. Grijs je Poelgees, ga even kijken of die hij keer kan gooien. Gooit het dan richting, uh, richting Woutersnel. Woutersnel gaat snel aannemen. Hij heeft wel de bal in zijn voeten. Krijgt er een man tegenover zich. Gaat weer naar het strafgebied. Moet u gaan schieten. En hij schiet. En dan gaat ze langs de kant, langs de verkeerde kant van de paal. Gaat hij langs. Maar het was een goede actie van, uh, van Woutersnel, wederom. En uh, dat betekent dat we, hoe we is op het doel van uh, DSK Dennis Jordaan. Dus uh, die die moet alle zijden bij gaan zetten. En staat er continu dus zijn mensen te aan te moedigen en te dirigeren. Van ga daar staan, en pak die en pak die. Noem maar al, wisselt veel met de buitenspelers. Van links naar buiten en dan linker buiten naar rechts buiten goed los. Plaats met Tim Jong. Tim Jong heeft de bal in zijn voeten. Gaat kijken waar hij heen kan spelen. Plaats een naar Kuit. Kuit. Naar Woutersnel, Woutersnel... snel. Eén keer door naar Kuit. Kan Kuit hem inhouden? Nee, die kan hem niet binnenhalen. Dat betekent een ingooi aan de rechterkant van het veld voor DSK. Een meter of twintig van de, van de hoekslag af. Maar die bal die zal eerst gehaald moeten worden, komt die bal er ook. Dus deze kaar die, die ingooi kan. Kom, kom maar naar kijken! Kom op, dan ook hier. Oh, die vlak volgen heel die bal kunnen oppakken. Welke kloos. Klaas maar één keer door naar, naar, naar Paaltje. John die kan er niet bij komen. En dan komt er een gevaarlijke bal. En dan zal uh, Lonen ze die bal terug moeten plaatsen. Klaart ze dan ook goed uh, richting Pieter. Pieter raakt die bal niet goed. De scheidsjapoel heeft niet verder gedirigeerd. En het is naar Tim John Die is niet bij komen En dan is toch deze kamer die bal kunnen oppakken. in het middenveld ballen zijn voeten. Aan de linkerkant van het veld. Naar de nummer 6, uh, Marlen Burggraaf. Die gaat richting het Sasgebied. Dan moet Sebastian Thomas komen. Die drukt zijn man goed naar buiten toe. En uh, deze kamer wordt naar buiten gedrongen. Naar het Sasgebied. Gedaan. Het is dan weer een die die bal aan zijn voeten heeft. Ga kijken wat hij doen kan. Heeft hij nog steeds zijn voeten. Weer er dan door te plaatsen. En dan moet Sebastian Thomas komen. Sebastian Thomas komt er goed tussen. Plaats die bal dan door naar kuit. Kuit, Bal aan zijn voeten. Krijg meteen 1, 2 wandel omheen. Plaats het terug naar Sebastian Thomas. Sebastian Thomas geeft een lang op, uh, op watersnel. En dat betekent een ingooi voor watersnel hier aan de rechterkant. En dan gaat kijken waar hij heen kan gooien. En dan laat hem laat hem dan liggen dan aan uh, welke klooster. Welke klooster moet het gaan doen, maar als er snel uh, naar voren toe gedirigeerd wordt... Uh, welke klooster gaat kijken waar hij heen kan gooien. Gooit het dan richting Woutersnel? Woutersnel moet hem gaan doorkoppen. Komt hij er ook? En dan paalt hij Paul John kan er niet bij komen. Uh, het is uh, Gijs shampoo. Hij ziet die bal oppakken. laat laatste dan een eindje door. Dan denk ik ook verteld. het veld. Maar daar kan niemand bij. Dat betekent dat DSK weer om die bal kan oppakken. Dat is Tim Jones. Die er goed tussen komt bij die bal. Tim Jones gaat dan kijken. Want Toon is zo'n buitenspel. En deze zit daar. Nee, nee, nee, nee. Absoluut geen buitenspel. Het is Tom weer die erbij gekomen. Kan hij nog steeds die bal halen? En wordt er een gesloten? Nee. En dan wordt hij nu achterbal gegeven. En dat betekent dat die aanval afgeslagen is. En dat er gewoon een achterbal gegeven wordt en dat we hier gespeeld hebben bij de 7 minuten in de tweede helft met standaard dus een 5, 0 tegen 1 Spanning alom wat betreft het uh, voetbal in uh, Bloemendaal en uiteraard ook het hockey, we houden je op de hoogte bij zondag in Kennemeland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 ...van richting veranderd, uh, Dat levert er dus niks op. En nu, vlak voor rust, uh, mag Bloemendaal het nog een keer proberen. Het, uh, het doel is aan de kant van de Brede-Rode Laan. Uh, dat is uh, een, uh, een positie die Bloemendaal eigenlijk niet zo graag heeft. Ze spelen liever richting Clubhuis. Dat zien we dus in de tweede helft. Maar uh, vooralsnog is de strafcorner uh, in de maak... ...door een, uh, een, een soort werkoverleg uh, in, de, in de doelmond uh, bij Tilburg...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 De fluit kan ik niet horen. Ik kan wel zien of de Nooier gaat spelen. Er komt die bal. Hij wordt gestopt en Jolie die hakt over de bal heen. Het is een, een, een soort variant waaruit lijkt dat Jolie mistast. Maar het is uiteindelijk toch Olme Meijer die op slag van rust de, de score een draaglijke aanzien geeft. Bloemendaal 1 en Tilburg 1. Het wordt nog heel mooi in de tweede helft. Oké, okay, en uiteraard gaan wij die ook volgen op de radio Frits. Dankjewel voor dit moment. Dat was Frits. Duu, duu, duu. Duu, duu, duu, duu. Frits is zo snel. Die namen we nog net, net eventjes mee he, bij de radio. Dag Frits. Ja, hey, we kijken eens eventjes naar de tussenstanden, De belangrijkste wedstrijden. NAC Breda tegen FC Twente 0 tegen 1. Twente staat dus nog steeds voor daar. NEC tegen Ajax. Daar komt hij aan 0 tegen 3. Dus Ajax is lekker bezig. Maar ja...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 deep inside your mind. All alone I have cried, silent tears full of pride. In a world made of steel Dat was Arwin Kerwa en wat een Feeling. Snel weer over naar uh, Cherry voor het uh, voetbal natuurlijk. Hey! Hallo, hallo. Ja, goedemiddag, hier is de stand 1-1 geworden. Het was in de tiende minuut van de tweede helft dat gijs Jean Poel geeft. Die bal van Engelslopman en daarin Ranssel doel. En dan heeft de keeper van de DSK wel drie keer mazzel gehad met binnenkant taalballen uh, van, van Bloemendaal. En ballen die hij die ongelooflijk, ja, dat hij niet meer wist hoe hij moest stoppen, maar toch nog net een handje kreeg. En Bloemendaal is een druk in deze wedstrijd. En het uh, staat hier nog steeds uh, nu uiteraard. Na dat doel van Gijsjoen Poelgeest staat de stand op 1 tegen 1. Oké, okay, straks meer van Tjerk de blauw.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 Zo so bezig. ...in Kermeland. over naar het voetbal. Tjernak. En hier is de stand uh, 1-2 geworden in die wedstrijd tussen uh, Bloemendaal en DSK. Toch de Aal van DSK aan de rechterkant uh, van het veld. En uh, Sebastian Thomas die de eerste helft als zwaar gebaseerd raakte door een kluts uh, ja, eigenlijk. En uh, die stortte de aarde en uh, die moet nu ook gewisseld worden. En daar kon hij niet meer houden. En uh, daardoor uh, kan die man vrij van DSK. Die legde hem zo voor, uh, voor het hok en die kon hem intikken aan de rechterkant. Uh, zo voor het doel. En dat betekent dat, de, uh, dat uh, DSK hier in deze wedstrijd weer voorstaat met 1 tegen 2.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 Nak Breda FC Twente. Nog. een van de belangrijkste wedstrijden natuurlijk van vandaag. We zitten bij dat eentje te wachten. Uh, nul, ja. Heb je een merkstift bij, hè? Ja. Dan kunnen we kort aan veranderen. Nak Breda FC Twente, 0 tegen 1. Dan uh, Nick Ajax. Ajax gaat lekker uh, op weg. Maar ja, is toch heel afhankelijk van... Uh, Eindresultaat van FC 20, natuurlijk. 0 tegen 3. RKC Waalwijk tegen VVV Venlo. 1 tegen 0. Rode JC Willem 2. 2 tegen 0. FC Utrecht tegen Vitesse. 1 tegen 0. En de wedstrijd AZ-PSV. Daar nog steeds een gelijkstand. 0 tegen 0. Heren -Kles Almelo tenslotte tegen ADO Den Haag. 2 tegen 0. Dat wat betreft de tussenstanden. Zodadelijk weer meer sport bij zondag in Kedemeland. Hockey tegen Tilburg en uh, Bloemendaal voetbal tegen... tegen DSK. Uh, DSK. <laughs> Wat stond het ook alweer voor? Uh, ja, goed op. Nee, door, dat... samen, door samenspel uh, kampioen. Kampioen. kampioen. Ja, ja dat, dat was hem. Was dat hem. Was <laughs> hem. Hoeveel zin zo, is het? Zodat dadelijk daar veel meer over. Eerst nog even muziekjes over. Komt hij aan.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 Ik ik er altijd zo vrolijk van worden. Ja. Van deze plaat, van Lily Allen. We worden ditmaal de single Not A Fair bij CFM en AB Radio... ...op zondag in Kennemerland...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 Want er is gisteren is, is er, is er gesproken uh, onderling. Uh, ja, toch iets wilde rechtzetten. Maar als je die eerste helft had uh, gezien... Ja, het was toch uh, dramatisch en heel verdiend. Kwam Tilburg op voorzongen. En wonder boven wonder dat uh, onder de uh, uh, Meijer... De, die, die, die, die strafkoor er op straat ja. dus nog in doet. En, en, dan, ja, en dan komen ze toch anders uh, de kleedkamer uit. Goed. En uh, het heeft allemaal geholpen. Maar...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 Come Bij Radio en CFM Zomvoort hoor je de single van Metcom en... We gaan weer snel over naar Tjerk de Blauw voor het voetbal Bloemendaal tegen DSK Tjerk. En hier is een stand 1-3 geworden in die wedstrijd een Bloemendaal en DSK. Bloemendaal probeert van alles eraan om tegentreffen te maken heeft het geluk niet aan de zijde vandaag. Dat kan je gewoon dadelijk zeggen. En het is al twee, drie keer, vier keer, vijf keer op de paal. Dat kan we gewoon dadelijk zeggen. Kieper kan een net een handje krijgen. En er komt nu een aanval van Voemendaal uh, dat is op Poelgeest, die snel die bal halen is. Grijsje, nee, gaat kijken hoe hij een kan gooien. Heel veel uh, is naar voren. Heel DSK zit in verdediging. Tim John, Tim John heeft de bal op zijn voeten. Gaat onze man heen. Glijd weg, heeft hij wel nog steeds de voeten. Gaat er dan toch weer tegen het sterren van DSK aan. Een paar meter lang verder is de wedding om ingooien. Voemed. Uh, Poelgeest, gaat kijken hoe hij een kan gooien. Gooit hem dan naar Rick uit. Rik uit. Wil dan door de plaatsen snel. Wat snel naar uh, Paul John, Die kan maar niet bij komen. Dan moet Tim komen. Tim, laatst er dan nog een keer die bal. En dan is het daar uh, Tom, uh, Tim weer. Die Probeert die bal te plaatsen, maar dat lukt ook niet. En dan gaat hij over de doel heen. En dat betekent dat die kans uh, verkeerd is. En dat dus uh, DSK, die uh, deze wedstrijd uh, op dit moment nog steeds aan de goede kant van de score zit.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 Jan, we doen net alsof het zonnetje vandaag schijnt. Hè? Wat ja is hoor. toch een mooi weer. Oh geweldig. In de schijnt het zonnetje sowieso. Dat dacht ik. En bij Bloemendaal Hockey schijnt het zonnetje sowieso natuurlijk. Hè? Ja, keurig. 3-1 uh, voorsprong. al ja, uh, verplicht. Helemaal lekker. God.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 Ze reageerden daarmee op de harde maatregelen die Griekenland neemt in ruil voor 120 miljard euro van de EU en het IMF. De Grieken krijgen de komende drie jaar te maken met belastingverhogingen en het inleveren van loon. Zo verdwijnt de 13e en de 14e maand voor ambtenaren. De plannen worden straks voorgelegd aan de Europese ministers van Financiën die daarvoor speciaal bijeenkomen in Brussel. Het Pakistanse leger zegt dat bij een luchtaanval zeker 19 Taliban-strijders zijn gedood. Bij de beschietingen zouden ook zes kampementen zijn verwoest, waar de militanten zich schuil hielden. De luchtaanval was in het noordwesten van Pakistan, in de buurt van de grens met Afghanistan. Sinds maart is het Pakistanse leger daar bezig met een offensief. In de regio houden veel gevluchte Taliban-strijders zich op. Het gebied is ook de thuisbasis van de Pakistanse Taliban-leider Hij zou in januari zijn omgekomen bij een raketaanval van het Amerikaanse leger... maar dat wordt inmiddels betwijfeld. Voor het eerst sinds de Tweede Wereldoorlog... hebben Joden in Duitsland een grote culturele parade gehouden. Zo'n 1500 Joden trokken door de straten van de Berlijnse wijk Charlottenburg. Joodse verenigingen en organisaties in Berlijn vieren vandaag feest... voor vrede en tolerantie. Dat gebeurt ook in Londen, Parijs en New York.